Volgens hem kan niet één kant in dit conflict de schuld krijgen. Daarmee doelt hij op zijn troepen enerzijds en de rebellen anderzijds. Er zijn ook grijs tinten, zegt Assad in een interview met het Duitse blad Der Spiegel. Delen daarvan staan op de site van het tijdschrift. Morgen verschijnt het hele interview. De Ieren hebben zich in een referendum uitgesproken voor het behoud van de Senaat. De Ierse premier Kenny wilde van het Hogerhuis af. Hij noemt het ondemocratisch, politiek tandeloos en onnodig duur... De uitslag van het referendum is onverwacht. In Peilingen leek het er de afgelopen maand op dat het voorstel voor afschaffing een ruime meerderheid zou halen. Premier Kenny sprak van een opdonder die je soms krijgt in de politiek. In Ierland kan de Eerste Kamer alleen wetsvoorstellen vertragen en niet afwijzen. Op de Maasvlakte in Rotterdam is 50 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten in sporttassen die tussen een lading metalen kasten in een container waren verstopt. De cocaïne kwam Nederland binnen op een schip uit Panama... Justitie onderzoekt nog van wie de lading afkomstig is en voor wie hij was bedoeld. Voetbal. In de eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-3 gewonnen van NEC. Go Ahead stond 3-0 voor. In de tweede helft werd het 3-3. Maar vlak voor het eindsignaal wist de club uit Deventer toch nog te winnen. Roda JC Pexwolle werd 0-0. De wedstrijd werd 1 minuut voor tijd stilgelegd. Na een tweede rode kaart voor Roda liepen de gemoederen hoog op en gooiden toeschouwers spullen het veld op. Het weer, vanavond en vannacht droog. Er zijn opklaringen en er kan nevel of mist ontstaan. Morgenochtend ook lokaal mist. Later op de dag breekt af en toe de zon door. Het wordt een graad of 16. Maandag en dinsdag meer zon. Dit was het en Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de Nightwalk and your seatbelts, hold on, because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes, I'm the planet. in 3, 2, 1, welcome to Global House Vibes with DJ Malzo, Global House Vibes, hosted by DJ Malzo, Global House Vibes with DJ Malzo, They be the skin, they walk out, rock, I'm so you DJ Malzo.